Brammetje Braam vangt een pompoen. Brammetje Braam woonde met zijn grootmoeder, Grootje Grutjes, in een oude holle eikenboom in het Wiebelwoud. Op een middag liep Brammetje Braam de keuken in, waar zijn grootmoeder het avondeten aan het klaarmaken was. Wat heb ik nog meer nodig, mompelde ze. Uh, een eetlepel kikkerbril een beetje aarde en een paar beschimmelde paddenstoelen. Mmm, wat zal dat lekker smaken. Bah, zei Brammetje Braan. Hoe heet dat gerecht? Ik noem het grootjeshartige Hartige Hutspot, zei zijn grootmoeder. En trek maar niet zo vies gezicht, verwend jongetje. Brammetje Braan pakte een langwerpige rode schaal op. Waar is dit voor? vroeg hij. Daar doe ik altijd een pompoen in, antwoordde Grootje Grutjes. Ik heb nog nooit een pompoen gezien, zei Brammetje Braam. Hoe moet je die klaarmaken? Als je een pompoen wilt klaarmaken, moet je er eerst een te pakken zien te krijgen, giegelde Grootje Grutjes. Hoe zien pompoenen eruit, vroeg Brammetje Braam opgewonden. Hebben ze zes horentjes, drie ogen en een houten poot? Grootje Grutjes moest heel hard lachen, want ze begreep dat Brammetje dacht dat een pompoen een dier was. Wat een fantasie, zei ze. Een pompoen ziet eruit als een grote, groene, dikke braadworst met gele en lichtgroene strepen. Wil je er een voor me gaan zoeken? Ja, riep Brammetje braam blij. Dan kunnen we hem vanavond eten. Hier heb je een schoenendoos, zei Grootje Grutjes, om de pompoen in te doen. En neem die afschuwelijke spin van je mee naar buiten. In de hoed van Brammetje Braam woonde namelijk een spin. Ze heette Theodora Toverspin, want ze kon toveren. Theodora keek uit het raam in de hoed van Brammetje Braam... en probeerde Grootje Grutjes te betoveren. Maar ze kon zo gauw geen toverspreuk bedenken... Brammetje Bram vroeg aan al zijn vrienden in het wiebelwoud of ze een pompon hadden gezien. Paltje paddenstoel, die op de hobbelige heuvel woonde, schudde nee met zijn gespikkelde hoed, en de kietelbomen haalden ook al hun schouders op. Brammetje Bram wilde het net opgeven, toen hij in de bosjes een geluid hoorde. Hij zette de doos op een stok. Bond daar een touw aan vast en ging achter een boomstam zitten. Het andere uiteinde van de touw hield hij stevig vast. En ja hoor, daar zag hij een pompoen over de grond kruipen. De pompoen kwam steeds dichter bij de doos. Brammetje Bram trok aan het touw en de doos viel over de pompoen. Pompoen, ik heb je, riep hij. Hij kroop naar de doos en luisterde of hij de pompoen hoorde schreeuwen. Maar in plaats daarvan hoorde hij een heleboel kleine, hoge stemmetjes. Help, help ons toch! Brammetje Braam tilde de doos op en zag een familie mieren angstig over de pompoen heen en weer rennen. Kijk uit, riepen de mieren toen ze Brammetje Braam zagen. Hij wil ons vast dood maken. Nee hoor, zei Brammetje Braam, ik wilde alleen de pompon vangen. De mieren rolden om van het lachen. Je kunt een pompon niet vangen, zei moeder Meer, want een pompoen is een vrucht. Hij bewoog alleen maar omdat wij hem droegen. Iemand heeft een grap met je uitgehaald. Opeens begreep Brammetje Braam waarom Grootje Grutje zo hard had moeten lachen. Wat gaan jullie met die pompoen doen? vroeg hij aan de mieren. Dat zullen we je laten zien, zei moeder Mier. Kom maar mee naar de brede beek. De mieren klommen op de hoed van Brammetje. Brammetje Braam pakte de pompoen en ze gingen op weg. Hoe heet u eigenlijk? vroeg hij aan moeder Mier. We hebben allemaal dezelfde voornaam, zei moeder Mier. We heten allemaal Mier, maar mijn achternaam is Zoet. Ik heet dus moeder Mier Zoet en ik houd van alles wat zoet is. Alle Mieren begonnen te lachen en daardoor werd Theodora toverspin die had liggen slapen, wakker. Ze keek uit haar raam en zei, die Brammetje Bram is niet goed bij zijn hoofd. Wie draagt er nu mieren op zijn hoed? Even later kwamen ze aan bij de Brede Beek. En Brammetje Braam zag onmiddellijk wat het probleem van de mieren was. Het had de laatste dagen hard geregend. En daarom was het water in de beek heel hoog gestegen. Op de oever stond een mierenhoop. Jullie wilden de pompoen zeker gebruiken om hem dan in de beek te maken... zodat jullie huis niet onderloopt, zei Brammetje Braun. Dat klopt, zei Moeder Mier. Misschien kan Theodora Toverspin jullie wel helpen, zei Brammetje Braun. En hij klopte op het deurtje in zijn hoed. Ga weg, riep Theodora Toverspin. Ik wil niet dat al die akelige mieren over mijn huis lopen... Maar als je de mieren helpt, kunnen ze bij de Brede Beek blijven wonen, zei Brammetje Braam. Oh ja, dat is waar, zei Theodora Toverspin. Vooruit dan maar. Ze bladerde in haar boek met toverspreuken. Ik heb het gevonden, zei ze. Spinnenkoek aan mierenpoot verplaatst de mierenhoop naar een groene mierenboot. Theodora zwaaide met haar toverstokje en boven de mierenhoop verschenen zilveren sterretjes. Even later was de mierenhoop verdwenen. Waar is ons huis? schreeuwde de mieren. Kijk maar goed om je heen, mompelde Theodora toverspin. De mieren renden heen en weer en zochten op de oever van de beek naar hun huis. En opeens zagen ze het. In het water lag een groene, houten boot met daarop, de mierenhoop. Theodora, je bent geweldig, riep moeder Mier. Nu hoeven we nooit meer bang te zijn dat ons huis onder water loopt. We kunnen zelfs op de brede beek varen en het anker laten zakken waar we maar willen. Hoera voor Theodora en Brammetje, riepen alle mieren. Hoe kunnen we jullie bedanken, vroeg moeder Mier. Brammetje Braam fluisterde iets in het oor van Moeder Meer. Een uur later kwam Brammetje Braam thuis. Hij liep met de schoenendoos onder zijn arm naar de keuken. Heb je een pompoen bij je? vroeg Grootje Gutjes. Jazeker, zei Brammetje Braam. Grootje Gutjes begon te giechelen. Die wil ik wel eens zien, zei ze en maakte de doos open. De pompoen sprong uit de doos en liep naar Grootje Gutjes toe. Die holde gillend weg, maar de pompoen holde achter haar aan. Grootje Gutjes sprong op de kruk die naast het fornuis stond en schreeuwde, haal hem weg, haal dat enge ding weg, Brammetje Bram. De pompoen botste tegen de kruk op en Grootje Gutjes viel achterover in de pan met Grootjes hartige hutspot. Brammetje Braam had grote pret. De meren die de grap met de pompoen hadden uitgehaald, maakten dat ze wegkwamen. En Brammetje Braam zei tegen Grootje gutjes, Nu zal uw hutspot wel extra lekker smaken.